Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live moet de overheid naast Nederlands... ook les in de moedertaal op scholen vergoeden. Een debat. Nu eerst het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Dat heeft het kabinet besloten. Volgens het kabinet is een beursgang de beste optie. Wanneer is nog niet duidelijk. Volgens het kabinet moet de financiële sector voldoende stabiel zijn. Er moet genoeg interesse zijn in de markt. En de onderneming moet er klaar voor zijn. Een echt besluit over verkopen is nog niet genomen, zei premier Rutte. ABN AMRO heeft zeker een jaar nodig... om zich op een eventuele beursgang voor te bereiden. Wij vragen ABN AMRO dat nu te gaan doen... zodat inderdaad de bank daar ook klaar voor zou zijn. Een zogenaamde no-regret maatregel. Uh, en die sowieso ervoor zorgt dat het bedrijf op alle terreinen... de eigen bedrijfsvoering opnieuw scherp in kaart brengt. Daarna bekijken we of de beursgang nog steeds de voorkeur heeft... en of aan alle voorwaarden is voldaan. Het kabinet schat dat de waarde van de ABN AMRO... bij een beursgang kan gaan groeien naar zo'n 15 miljard euro. Volgens Financiën heeft de staat er tot nu toe 22 miljard in geïnvesteerd. Minister Kamp van Economische Zaken vindt dat de overheid... het boren van schaliegas moet overwegen... mits het op een verantwoorde manier kan gebeuren. Dit zei hij na afloop van de ministerraad. Hij wil niet reageren op een geheim rapport... waarin zou staan dat het boren naar schaliegas in Nederland veilig is. Dat rapport lekte gisteren uit via RTL Nieuws... en heeft in Bokstol tot onrust geleid. Bokstol is een van de plaatsen waar geboord zou kunnen worden. Tegenstanders zijn bang dat de chemicaliën die bij het boren worden gebruikt... de bodem en het grondwater vervuilen. De gemeente Bokstel voelt zich zwaar gepasseerd, zegt wethouder van de Wiel bij Omroep Brabant. Wij kennen het rapport niet, dus ik kan moeilijk zeggen dat ik geschrokken ben. Ik ben wel geschrokken van het feit dat het via de pers naar buiten komt. Dat wij het op die manier als gemeente Bokstel hebben moeten vernemen. Want wij zijn natuurlijk een, een betrokken partij in dit dossier. Dus we hadden het toch wel zeker zo netjes gevonden als wij vooraf geïnformeerd waren vanuit Den Haag. Een plaatselijke werkgroep is vanochtend in Boksold meteen de straat opgegaan... om handtekeningen tegen de geplande proefboringen op te halen. De discotheek in Arnhem, die jongeren voor een vast bedrag drank aanbood... stopt met de actie. besluit is genomen nadat er vanochtend commotie was ontstaan over de actie. De gemeente Arnhem heeft de disco gewaarschuwd... dat er strenge controles komen op het overtreden van de drank- of wet. Jongeren konden in de vakantie op donderdag in discotheek de Level... onbeperkt drinken voor zo'n 15 euro. De manager wilde de omzet vergroten omdat het al moeilijk gaat in de discobranche... en omdat per 1 januari... De leeftijd voor verkoop van drank aan jongeren wordt verhoogd van 16 naar 18. De vroegere voorzitter van Alp du d'Uzès heeft via via ruim 2 ton van de stichting gekregen. Dat is in tegenspraak met de uitgangspunten van de stichting... die geld inzamelt voor kankeronderzoek... door middel van een fietsevenement op de Alpe d'Uzès. Alp -du laat zich voorstaan op een strikt anti-strijkstokbeleid. Nieuwsuur meldt dat oud-voorzitter van Venendaal ruim 2 ton van Alpe d'Uzès kreeg... omdat hij via een holdingmaatschappij managementadvies had gegeven aan een geleerde stichting. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog en zonnig... bij maximaal 27 graden. Morgen raakt het vooral in het zuiden en mogelijk ook in het midden bewolkt. Later valt er wat regen. In het noorden overwegend droog en ook zon. Het wordt morgen 22 tot 25 graden. Verkeersinformatie van de AMB, John Zauka. 13 files goed voor 45 kilometer. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Naarden en Knoop, het Muidenberg 7 kilometer. In het zuiden van het land is de A2-Lijk richting Maastricht afgesloten bij Gronsveld. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto. Er staat een file van 5 kilometer. Verkeer in de regio Luik kan het beste omrijden via Hasselt en Genk over de E313 en de E314. Op de A2 richting Eindhoven staat 2 kilometer bij Afrit zwaar door een ongeluk. En op de A50 Zwolle richting Arnhem... daar staat door een ongeluk tussen Epe en Apeldoorn 7 kilometer. Bij Apeldoorn is de linker rijstok afgesloten. Zo direct in vrijdagmiddag live Justus van Oel... over onaardige mensen. Giovinco, Jovinko! Jovinko!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 Moet de overheid naast Nederlands ook les in de moedertaal op scholen vergoeden? Cekie Aslan van het Multicultureel Instituut Forum vindt van wel... en Erik Smaling van de Socialistische Partij vindt van niet... en zij gaan daarover in debat. De column van Justus Van Oel over onaardige mensen. En je kunt ons bekijken op computer, tablet, smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl. Je kunt ook reageren via Twitter. Hashtag AvroVML. worden zojuist al NOS-verslaggever Marcel Bril... Hij liet ons weten dat op de persconferentie van premier Rutte... is gezegd dat ABN AMRO verkocht gaat worden. Uh, Marcel, heeft Rutte nog meer gezegd daarna? Nou ja, Dat er inderdaad bekeken gaat worden of het verkocht kan worden. Want er moeten wel een aantal voorwaarden gedaan worden. Het is de beste optie, zo zegt het kabinet... om op termijn weer terug naar de markt te gaan. Dus dat het geen eigendom meer is van, van de staat. Maar goed, er moeten nog heel wat uh, uh, dingen gebeuren. ABN AMRO moet zich daarop voorbereiden. En uh, natuurlijk... Natuurlijk wil de ministerraad ook dat er zo goed mogelijke prijs betaald wordt. Dat is wat premier Rutte zojuist zei. Heel belangrijk is erbij natuurlijk dat zoveel mogelijk... van het geïnvesteerde belastinggeld ook daadwerkelijk terugkomt. We willen een zo goed mogelijke prijs. Maar feit is inderdaad dat de kans dat je er met winst verkoopt klein is. We willen een zo goed mogelijke prijs. Maar omdat we een zo goed mogelijke prijs willen... willen we ons ook niet vastleggen op een moment het voornemen is om dan ABN AMRO als geheel uh, te verkopen. Ja, dat klonk allemaal een beetje mysterieus. Maar het komt erop neer dat Rutte zegt dat er uh, geen winst uh, verwacht wordt. Terwijl dat wel altijd de bedoeling uh, was. Het geluid was niet helemaal goed. Ik hoop dat het wel een beetje duidelijk is geworden. Maar daarom herhaal ik de kern nog eventjes. En dat heel ABN AMRO uh, over zal genomen worden. Uh, als, uh, door de markt. Als inderdaad aan die voorwaarden uh, voldaan uh, wordt. Um, nou ja, dat uh, is wat Rutte heeft gezegd. Wel opvallend, want wat ik al zei, de winst... Dat was iets waarvan uh, het kabinet tot nu toe altijd zei... dat is wel belangrijk dat we dat ook kunnen doen. Nu is er dus een kans dat het ons echt uiteindelijk uh, nog allemaal geld gaat kosten... het overnemen van ABN AMRO uh, voor een periode. En verder uh, is er ook nog het een en ander gezegd over uh, ASR. Dat is een verzekeraar, ook in handen van de staat. 3,65 miljard is daaraan uitgegeven. Nou, daar wordt ook nog naar gekeken om dat terug te brengen. Dat zal over een, een half jaar uh, gebeuren. En dan is er nog een bank... SNS, die veel steun krijgt. en die in handen is van de staat. Nou, en daar wordt nog niks over besloten. Dat wordt nog even afwachten. Totdat er andere zaken duidelijk zijn. hoe het daarvoor staat met die bank. Dus daar zijn nog geen concrete plannen voor. Marcel Bril, dankjewel. De rubriek over goedkope uitvaarten. Steeds meer mensen kiezen voor een goedkope uitvaart bij bedrijven met illustere namen als budgetuitvaart, uitvaartdiscount en crematieeenvoud. Zo'n budgetuitvaart begint al bij 1200 euro. Uiteraard zit daar niet alles in. Wat zit er wel in? Bij mij Ari en Bob Paagdak. Welkom heren. Allereerst Hallo. Ari. Uh, u bent van Hallo. de crematiegigant. Zeg ik dat goed? Uh, inderdaad. En u bent Bob. U bent van? Ik ben Bob van uh, de kistenknaller. De kistenknaller? Kist ja, inderdaad. Nou, eerst maar de crematiegigant. Uh, wat krijgt de klant bij u? De crematiegigant. Je kist in de brand voor de prijs van een kamerplant. Uh, voor een prikkie gaat Uima in het fikkie. De crematiegigant. Ja, goed. Zonder uh, stappen was, toch je opa in de as. De crematiegigant. Ja, dat is heel duidelijk. Heel smaakvol ook allemaal. Heeft u ook van die leuke slogans voor de kistenknaller? Ik, nee, uh, dat zou heel smakeloos zijn. Oh. Daar uh, gaat je, uh, je, je voor ja, ik, nou, nee, ik zat zelf te denken aan de kistenknaller. Alleen de prijs is anders. Ja. ja, maar wacht even, u ja. bestaat toch. Of de kistenknaller, omdat u het waard bent. Ja, nee. ook die meen ik toch al. Jazeker! De kistenknaller. Ja, Bobby is te creatief in de familie. De kistenknaller. Creatieve technologie. Ja, goed. Eh, uh, dat is ook een goede. De kisten weer We auto's. Uh, ja, maar wat klinkt goed? Wat heeft dat met? Uh, is nou ja, nou, laat ook maar even. we het even hebben. Laat het even hebben over wat klanten. Heb je mij ook? Uh, heb je er voor mij ook nog een tje voor Even robbie. denk hoor, Even denken. Even zo snel. Ja, ja, ja. ja. De crematiegigant. Echt crema. Ja. ja Godver, dat je. Boel, man. Echt crema. De crematiegigant. Steeds verrassend. Altijd verdelig. Snap je? Verrassend. GELACH ah, fucking, ja, fucking ja, ja. briljant Ja, slim hoor. Goed, Goed, nou, man, ja, man. Ja, ik heb nu al uw slogans Fassend. gehoord. Ja? Laten we het even hebben over wat de klant eigenlijk krijgt bij een budgetbegrafenis. Bob, om bij jou te blijven. Ja. Je hebt al een begrafenis met kist voor 250 euro. Dat is ongekend goedkoop. Ja, zeker. Kijk, ten eerste begraven is toch veel mooier dan de Viking, in, toch? Wat, wat, wat loor jij nou ineens, man? Nou, ja. Ga jij nou ineens hier al in je eigen lopen te promoten? Nee, tuurlijk, begraven. Dat is oh, veel minder eng, joh. Maar de vraag, 250 euro, dat Jezus, is de eco-begrafenis, hè? De kist is dan gemaakt van speciaal gerecyclede tropische materialen. Ja, tropische materialen. Ja. Hij, gaat, hij gaat maandagmiddag naar de Albert Heijn... en dan pak je acht oude bananendozen aan elkaar. Ja, nee, tropisch. Lekker tropisch. Ruik ook oma lekker naar de chiquita's. Nee, en eh. voor, een kleine, voor een kleine meerprijs... kan de klant ook in kist van echt Zweeds gekoot hout. Zweeds gekoot hout hier, ja. Staat meneer de kisten te knallen, goed? Go koop in de koopjeshoek van Ikea verkraste nou, dus billies we... te scoren... en die vertimmert hij dan. Ja, is, is dat zo... Vorige nee. week op een begrafenis, zo'n gênant man... flikkerde die hele kist uit elkaar. Moest hij eerst naar huis om zo'n zijn zo te vinden. Nee, nee, nee jij bent lekker bezig, prutser. ja uh, U heeft al een crematie vanaf 75 euro. Dat is wel heel erg goedkoop. Ja. En ook concurrentie voor uw broer. Uh, kijk, het geheim is dat de crematiegigant op hele intieme, kleine schaal... Ja, ja, ja, ja. Werkt. intieme, kleine schaal. Weet je wat hij heeft gedaan? heb je van al onze kennis? De Weber barbecues geleend. En die zet hij op een rij, omaatje erop. Staat hij de hele nacht te bakken in de achtertuin. En een jongen, fucking Bouthuizen. Nou, nou, nou, nou. nou. Kijk, ja, we bieden, hey. bieden daarnaast ook het hele communicatieomgeving met de achtergeblevenen. Hé, hey, communicatie. Ze krijgen honderd sms'jes met de boodschap: hè, huh, huh, huh, is dood. Crematie, drie uur aanstaande vrijdag. Neem zoveel mogelijk houd mee wat je thuis hebt liggen. En kijk. Uh, de heren, heren, heren, ik heb er niets mee te maken. Maar als ik dit zo hoor, is het niet verstandiger om één bedrijf op te richten. Ja, je hebt ook gelijk, joh, daar zijn we al mee bezig. Als Sympelige Arie eens een keertje niet zo raar doet. Okay, we hebben de naam ook al, uh, Werfie. En? Ja, de begraaf- en crematieconcurrent. En de slogan? Alleen als hij SNS and ass is. Jezus van Amstel, Henry van Loon en Marjan Luijf. Debat. Iedere week. In vrijdag Live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we klaar en mensen met verstand van zaken erachter. Vandaag gaan we het hebben over taalles voor basisschoolkinderen in hun moedertaal. Een groep Turkse organisaties vindt namelijk dat Turkse les op de basisschool... door de overheid vergoed zou moeten worden. Volgens de organisaties is recht op onderwijs van de moedertaal of thuistaal... een fundamenteel mensenrecht, opgenomen ook in de internationale mensenrechtenverdragen. Een debat hierover tussen Seki Arslan, onderwijscoördinator bij Forum... het instituut voor multiculturele vraagstukken... en Erik Smalingers, Tweede kamerlid voor de Socialistische Partij... Eh, meneer Aslan, uh, om met u te beginnen, heeft u in Nederland op de basisschool gezeten? Nee. Niet in Turkije, dus gewoon ook Turkse les gehad in Turkije? Ik, en ik, geen heb, Nederlands. Uh, ik heb Turkse les gehad en mijn moedertaal was niet Turks. Dus dat heb ik ah. eigenlijk een heel moeilijke start gemaakt. Wat uw moedertaal was? Mijn moedertaal was een dialect en dat mocht niet gesproken worden. En wordt ook niet onderwijs, Laat dus dus me onderwezen. Laat staan onderwezen. Dus voor mij mm, jaar het eerste jaren tamelijk... Uh, Moeizaam, zou ik kunnen zeggen. Ja. Heeft u de petitie, want die is er hè, voor de actie dat de Turks en ander onderwijs op die scholen gegeven moet uh, kunnen worden. Heeft u die ondertekend? Ja, ik ga het tekenen. U gaat nog tekenen? Ja. ja. Minister Maling, u niet hè? Nee, ik ga hem niet tekenen. Ik teken graag petities, maar deze sla ik over. Ja, u heeft wel uh, gewoon op de Nederlandse basisschool gezeten, niet in het buitenland toevallig. Ja, een Montessori-school hier in Amsterdam. Een Montessori-school in Amsterdam. En ook uh, alleen Nederlands gehad en geen andere talen daarnaast. De lagere school was alleen Nederlands. Ja. Ja. We gaan debatteren over de stelling die we als volgt hebben geformuleerd. Of we, althans u gaat debatteren. De overheid moet lessen in moedertalen naast Nederlands aanbieden en vergoeden. Meneer Arsene, u bent het ermee eens. Om te beginnen 30 seconden om uit te leggen waarom. Ja, dit zijn internationale uh, verdragen waarbij partijen zijn als overheid of samenleving. Die verplicht ons om hier iets mee te doen met de meertaligheid. Uh, Ander aspect is dat de Nederlandse overheid heeft 2004 eigenlijk die lessen gefinanceerd. Daarna heeft handen afgetrokken. En derde is, en dat is onderwijskringen wel bekend... dat wanneer kinderen thuistaal goed leren spreken... op basis van goede instructie, eh, pedagogisch, didactisch goed eh, eh, worden onderwezen, dat ook overstap naar tweede taal heel makkelijk is voor die categorie kinderen. En laatste argument is, leek me goed om te melden... Nu mag dat... u zo direct melden, want het is, uh, ja, het is een keihard altijd met die tijd... maar u krijgt nog meer tijd. Om meneer Smaling van de Socialistische Partij... u bent niet voor 30 seconden om te vertellen, waarom niet? Nou, dit is, dit is Nederland. Uh, laten we dat voorop stellen. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk de Nederlandse taal leert. En dat dat voor iedereen in dit land ook de, de taal is waarin men communiceert. Ik denk dat uh, als je naar migranten kijkt, dat er heel veel uh, goede ontwikkelingen zijn in het, de taalvaardigheid van migranten. En de ene migrantengroep gaat dan sneller dan bij de andere. Dus ik vind het voorstel om dat in het basisonderwijs op te nemen een verkeerde afslag. Dat moeten we eigenlijk achter ons laten. Mooi binnen de tijd. Ja meneer Arslan, uh, om maar even met het laatste argument te beginnen. Uh, die migranten hebben ervoor gekozen om naar Nederland te komen. Daar wordt Nederlands gesproken, dus krijg je Nederlands les op school. Ik denk dat ik daarmee eens ben. Uh, de essentie van, van het onderwijs. Ook inderdaad, tweede taal als taal beter te brengen. Want dat is inderdaad onze voor taal. onze gemeenschappelijke taal. Dus daar ben ik met iedereen eens. Ook met de heer Smalling. Maar er zijn nog een andere realiteit dat we meertalig zijn. Ook op Europees niveau. Dus wat politiek moet beantwoorden. Europa wordt steeds meertaliger. En er zijn ook besluiten genomen, trouwens. Ook internationaal, op Europees niveau. Dat, die besluiten zijn al bijna twaalf jaar geleden genomen. Sommige zullen doen eigenlijk wat. Alleen wel Engelse taal. Niet een van de thuistalen van kinderen in dit geval. Uh, dus ik vind dat we niet omheen kunnen. Maar het hoeft niet ten koste van een andere taal te gaan. Dus wat we vragen aan de overheid... Die afschaffing van 2004 was niet verstandig. Die kinderen zijn nog steeds met hun ouders op zoek zijn naar de plekken waar ze thuistaal wel kunnen maar krijgen. Maar u zegt Laat als ze les in de moedertaal krijgen, gaan ze ook beter ja. Nederlands spreken. Ja, want dat, dat, was, dat was na een hele lange politieke debat 2000, eh, voor 2004. Eh, op basis van ook advies van onderwijsraad en commissie van Keminade. Dus ook, ook juist de linkse kerk, als ik maar dat zou zeggen. <lacht> hebben juist gepleit om die onderwijs eigen taal niet af te schaffen. U wees naar minister Maling bij linkse kerk. Goed voor de taalontwikkeling ja, ja, dus uw dus eigen linkse kerk zegt het is goed. Gaan ze beter Nederlands spreken? Ja, er dat, dat is onderzoek gedaan en ik ben daar erg benieuwd naar, moet ik zeggen. Ik kom zelf ook uit de wetenschappelijke hoek, dus alle, het onder, alle onderzoek is... Uh, nou, ik zou er graag de details willen zien uh, daarvan, voordat ik er verder een oordeel over spreek. Maar ik ben helemaal niet tegen meertaligheid, Integendeel. Ik denk dat in, in het zuidelijk deel van Limburg iedereen erbij gebaat is... om op jonge leeftijd weer goed Duits en Frans te leren. Want dat heeft die regio ook heel erg nodig. Als je heerlijk met Aken vergelijkt, dat is nogal een verschil. Maar waarom dan niet die tweede taal vergoeden in je les? Nou, ik denk niet dat je het, het, het curriculum van het basisonderwijs... als je daar Turks in gaat aanbieden, dan gaat dat ten koste van iets anders. Want je moet daar ruimte voor creëren. Bovendien heb je dan ook dat... Uh scholen waar, waar allerhande kinderen op zitten, dan wordt het ook echt een praktisch, praktisch punt wordt natuurlijk ook van hoe, ga, hoe zou je dat organiseren. Maar Welke taal dat, geef je dan? Maar ja. de essentie is dat we, kijk, migranten kwesties zijn vaak negatief in het nieuws, daar erger ik me altijd erg aan, want een heleboel gaat goed. De instroom in het hoger onderwijs is veel hoger dan 10, 20 jaar geleden. Er gaan veel meer Turks, Marokkaanse, Nederlanders met een mbo diploma, de dus maatschappij in, dus je moet denk ik niet nu zo'n stap zetten, want het voelt gewoon als een stap terug, daar waar je ervoor moet zorgen... dat uh, tweede, derde generatie migranten ja. thuis ook sneller Nederlands spreken. En met het niet hun echt de tweetaligheid, maar dan moeten ze het zelf financieren... of zelf organiseren? Of? Ja, dat, dat moeten ze dan zelf regelen. Leer Arslan. Ja. Ja, daar, daar, dat is een probleem. Kijk, we hebben natuurlijk al ook experimenten in ons land. Hè? Dus een van onze bekende minderheden zijn Frissen. Dus in Frisland. En we hebben inderdaad in Frisland gewoon tweetalig onderwijs. En dat wordt ook gemeten al bijna zes jaar. Als kinderen twee dagen Friest taalles kregen... of bepaalde vakgebieden fris en dan Nederlands... dan zien we dat prestatie van... Ja, dat is het argument dat, wat, wat u net eigenlijk dus ook aanhaalt. Dus het gaat niet aanhouden. de van prestatie. Dus op zich, je kan dat wel onderweeskundig... Mag ik nog even een ander argument van u uh, aan meneer Smaling voorleggen? Want u zei, het, is ook, uh, het vloeit ook gewoon voort uit het internationale recht. Ja, het is een internationale verdrag. Moeten wij ons laten geen, daar niet aan houden? Mag ik geen argument daar even aan dragen? we hebben natuurlijk ook heel veel Nederlandstalige kinderen in het buitenland. Ja, stel me voor dat we straks met honderdduizend man naar ander land gaan. En wat gebeurt met onze kinderen daar? We wat willen allemaal u, u, u, u, dat onze kinderen ook moedertaal beleven, leren en spreken. Maar wie moet dat dan betalen in buitenland? In buitenland nou, of ik wij? ik vind dat de Europese niveau, de landen van hun aankomst, als ik maar dat zeggen, waar kinderen vinden bevinden op dat moment, hm. of nou Turkije is of Nederland of Duitsland, moet internationaal geregeld worden dat die kinderen of zo Nederlandstalig zijn of Meneer mm -hmm. okay. Smalen, internationaal recht en dat geldt ook voor Nederlandse kinderen in het buitenland. Ja, er is het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. We hebben een gerenommeerd kinderrechter in de Eerste Kamerfractie, dus we hebben het daar wel eens over... Maar als je goed kijkt naar de tekst, dan is het dat, je, dat het kind wel uh, onderwijs krijgt... wat te maken heeft met, met cultuur, met identiteit, met afkomst. Maar er staat niet dat je uh, die taal moet hmm. onderwijzen in het reguliere basiscurriculum. Oké, okay, dus dat, dat is wel mening, dat we geen tekstexegese uh, uh, beginnen. Maar, maar het, het zou ook moeten gelden voor, voor Nederlandse kinderen in het buitenland. Nee, ik denk niet dat Nederlandse kinderen recht moeten hebben in het buitenland... op, op Nederlandse taal, in het basisonder... Kijk, kijk, ik was pas in Toronto, dat is zo'n stad, daar is iedereen allochtoon. En als je daar iedereen ook in zijn taal van afkomst gaat onderwijzen... dan is, is het de zoek. Ja. Dus je hebt een gemeenschappelijke taal nodig... en dat geeft heel veel gelijkgestemdheid. Ik en moet dat ik slot vragen. Meneer Arslan, vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Smaling zit? Of toch wel iets? Nou ja, die argumenten moet je serieus nemen. Dus ik ben gevoelig voor elk argument over dit dossier. Maar er is ook een advies geweest van onderwijsraad 2003. Ik heb daar meegewerkt. En we hebben organisatorisch zaak zorg geadviseerd... dat door middel van taalscholen inderdaad... die de krukla van reguliere onderwijs niet offerbelast... Dus daar liggen prachtige advies van onderwijsraad. Neem dat er te ik heb er niet gehoord of u vindt uh, d, wat er dan wel in zijn argumenten zit. Maar ik vraag andersom aan meneer Smaling. Zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Arslan? Ja, bedoeld, het is een buitengewoon uh, sympathiek <laughs> en onderbouwd voorstel. Maar ik denk gewoon niet... Ik dacht dat, dat het, u ging zeggen sympathieke man. ...dat maar... het zijn vertaling moet krijgen in, in Turks in het reguliere basisonderwijs. Okay. Die, die afslag moeten wij niet nemen. Ik dank u allebei voor het debat hier. Meneer Arslan en uh, meneer Smaling. <applaus> We gaan uh, praten met Zazie. Uh, en ik moet meteen zeggen dat we nog geen goed antwoord op de prijsvraag hebben. Want oh. als jullie kijken uh, naar ons programma op de site, vrijdagmiddag Dan kun je zien wie van de drie dames de langste benen heeft. En wij willen graag het antwoord op die vraag. Maar het is toch ingewikkelder, uh, blijkbaar, uh, dan we dachten Sabine en Margriet. Ja, we gaan het nog niet verklappen. Misschien komt het voor, uit, uh, voor het einde van de uitzending uh, nog binnen. Zazie, ja, je, voor, voor, jullie zijn hier al eerder geweest. Jullie verschenen vorig jaar als band eigenlijk ineens. En, en vanaf dat moment gaat het heel goed, of niet? Wie? Ja. <laughs> wie, wie zegt het? Ja, we zijn Dat, lekker bezig. Ja? Ja. Ja. Lekker bezig, want? Heel fijn. Nou, we hebben eigenlijk ons eerste album uitgebracht afgelopen zomer. Ja. En uh, we gaan deze, uh, dit seizoen weer een nieuw theaterprogramma doen. En dan gaan we mee toeren door het hele land. Dat is het tweede theaterprogramma wat jullie hebben, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. En jullie waren ook al eens hier uh, te gast. Ja, dat in was dit heel programma. Leuk. Sabine, dat was heel leuk. Want hebben jullie ook uh, kennis gemaakt met een van onze uh, ja, meest succesvolle cabaretiers, toch eigenlijk? Ja, onze Hans uh -huh. Dorrestein. <laughs> ja, wie was daar toen gast? Dus ja. Ik begreep dat jullie dat daar nog iets. Uit voortgekomen. Wat? Ja, dat was eigenlijk heel, was heel gezellig toen met Hans. En, en toen speelden we de volgende dag weer op de radio. En wie komt daar binnenlopen? Hans Dorrestein. En ja, dat was bij uh, Ertspinnoord Holland. Ja. ja. Dus uh, nou ja, toen uh, hadden we weer gezellig met Hans gekletst. En hebben we hem uitgenodigd voor de voorstelling. En dat was zo leuk dat hij ons weer heeft uitgenodigd bij hem thuis. Waar hij de hele middag uh, hm. al zijn eigen werk voor ons op de piano pianotent gehoord heeft gebracht. Ja. Gedichten voorgedragen. Het was zelfs zo gezegd dat we soep zijn blijven eten. Kijk aan. En, en we hopen dat hij ook nu luistert. Ik had hem net even aan de telefoon, maar toen uh, wist hij niet hoe hij de radio aan kon zetten. <lacht> dat is wel typisch Hans Doornstein. Dus ik hoop dat je luistert, Hans, dat het gelukt is. Hij kan de het de altijd nog terugluisteren op internet. Lekker, de ertsoefer was <lacht> lekker, maar, maar uh, ja. jullie hopen dat hij luistert. Waarom? Nou, want we hebben eigenlijk een lied van uh, zijn repertoire, wat we, uh, wat we voor hem spelen. Of ah. voor, voor jullie allemaal, maar speciaal natuurlijk ook voor Hans. Iets ja. meer voor Hans Doornstein. Welk lied is het? Het is Lente 1. Lente 1 van Hans Dorrestein, uitgevoerd door Zassi. Ik uh, dank jullie wel. Sabine Bosla, Daphne Holtland en Marie Planting. Dat zijn uh, alle drie de dames. Uh, en zo direct, want worden jullie misschien nog begeleid op drums... maar dat horen we dan alweer. Uh, jullie kunnen dus nog steeds, als je nu gaat kijken... als ze zijn, vrijdagmiddag live.avro.nl... dan moet je goed naar die benen kijken. En dan kun je nog steeds doorgrijven wie van de drie de langste benen heeft. En hier is Zassi met een nummer van Hans Dorrestein, Lente. Dat het kracht laat het sneeuwen dat het wit en laat opnieuw de kolen kit nu de liefde me. De liefde me zo tegen zich. Veron op die ik haat dooi trek terug tot een klein bak en zaaier, zaaier, zaa. Zaad, terug tot weer een volle zaak. Haal het vee weer uit de wei en keer dan achterwaarts. Bewegen drogend daar het opwaarts regent naar je warme boer. deur en ruit en laat de mensen van de kook weer overgaan op oliestook. Dan komt mijn liefst in wintertijd, als tranen stijgen naar mijn ogen. Waar ze één voor één verdrogen, weer links terug bij mij. En laat opnieuw de kolenkit. Nu de liefde maar De liefde me zo tegen zit. Zazie met hun eerbetoon aan Hans Doorstein. Het nummer Lente. Lijn 10 is een Amsterdamse tram. Geen paniek, dit wordt geen elitaire grachtengordel-kolom. Naar aanleiding van lijn 10 ga ik de grote sociale... maatschappelijke morele en economische problemen... van onze moderne tijd belichten. Problemen die mogelijk ook in uw leven een rol spelen. De heenreis. Ik hou mijn OV-chipkaart tegen de scanner en hoor piep. De komende tien jaar weet de overheid... dat Justus van Oel daar toen instapte, maar goed... En een kaartje voor de kleine man graag, zeg ik tegen de conducteur. Mag je kinderen thuis laten oefenen in liegen tegen tramconducteurs? Eigenlijk niet, maar ik heb het natuurlijk wel geprobeerd. Kansloos. Kai gaat nooit meer zeggen dat hij drie is tegen niemand. Kai is vier en wil een eigen kaartje. En een kaartje voor de kleine man graag. Nee, de conducteur, loop maar door... Aan de ene kant is dat heel aardig. 2,80 euro voor 2 kilometer tramrijden met een kind. Dat gaat richting taxitarief. Dat vond die conducteur dus ook. Nee, loop maar door. Maar eigenlijk zou die conducteur ontslagen moeten worden. Zijn taak is kaartjes verkopen... Maar wat doet hij? Tijdens zijn door de overheid betaalde werk... besteelt deze conducteur diezelfde overheid. Want hij vindt de kinderkaartjes te duur. Sabotage. Stiekem vind ik deze man een geweldige reclame... voor het openbaar vervoer. Maar hij gaat niet over marketing en PR. Hij moet kaartjes verkopen. Nee, loop maar door. Je kind gratis mee mogen nemen met de tram. Het voelde echt als een cadeautje. Maar het mag natuurlijk niet... Als belastingbetaler moet ik helaas zeggen, schande. Het kan toch niet zo zijn dat conducteurs zomaar het prijsbeleid doorkruisen. Ja, die conducteur was gewoon een aardige kerel. Maar dat soort conducteurs zorgt er wel voor... dat de belastingbetaler al jaren structureel te veel kwijt is aan het openbaar vervoer. Dat is altijd het probleem met aardige mensen. Ze kosten bakken met geld... Hoezo vierjarigen gratis met de tram? Waar wij recht op hebben als belastingbetalers... is dienstverleners die efficiënt zijn betrouwbaar... en zich onderwerpen aan het systeem. De belastingbetaler heeft recht op onaardige ambtenaren... die exact doen wat ze moeten doen. En nooit een cent te weinig. En nooit een minuut te veel. Onaardige mensen. Daar heeft de belastingbetaler wat aan. Gelukkig heeft lijn 10 ook dat soort mensen in dienst. De terugreis en een kaartje voor de kleine graag. De conductrice kijkt niet op of om, geeft wisselgeld, geeft kaartje... en vermijdt zeer efficiënt ieder onnodig contact. Haltebloemgracht. Een vrouw buiten op de halte vraagt aan de conductrice... of ze met deze tram bij het Amstelveld kan komen. Ondertussen kijkt de vrouw nerveus op haar mobiele telefoon. Haar app weet het ook niet. Kom ik zo bij het Amstelveld? De conductrice zegt dat ze dat moet opzoeken, dat daar nu geen tijd voor is... dus de vrouw moet eerst instappen, nu... Natuurlijk weet die conductrice, net als ik... dat lijn 10 voor het Amstelveld helemaal de goede kant op gaat. Maar die conductrice, conductrice weet ook dat lijn 10 van de belastingbetaler... stipt op tijd moet rijden. En daarom is voor gesprekken met een klant buiten op de halte geen tijd. Sorry. De conductrice gooit de deuren dicht en schudt geërgerd haar hoofd. De vrouw blijft met haar kind op de halte achter. Turend op haar app. Ik zag dat allemaal en dacht, ja... Dit is Nederland anno 2013. contact gestoord. Een crisismaatschappij vol mensen die zo efficiënt mogelijk onaardig doen. Justus Van Oel. Dus zo direct. Historicus Chris Quispel over het belang van de speech... die Martin Luther King 50 jaar geleden hield. Het is half uur. Tijd voor het NWS-journaal. Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1. ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Wanneer is nog niet duidelijk. Het kabinet vindt dat de financiële sector voldoende stabiel moet zijn. Volgens het kabinet moet ABN AMRO zich de komende maanden op de beursgang voorbereiden. En heeft het minimaal een jaar nodig om de rendementen verder te verbeteren.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 Verkeersinformatie vandaag bij John Zolka. Er staan 6 files goed voor 18 kilometer. Enige opvallende file staat in het zuiden van het land. Op de A2 Luik richting Maastricht. Daar staat tussen de Belgische grens en Gronsveld 7 kilometer. De rijbaan is bij Gronsveld totaal afgesloten. Door een ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto. Verkeer in de regio Luik kan het beste de borden Hasselt Genk volgen. Dan rijdt hij over de E313 en de E314.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 Met ingang van vandaag hebben wij een nieuwe rubriek, De Droom. En die rubriek heeft alles te maken met het feit dat Martin Luther King... 50 jaar geleden zijn wereldberoemde toespraak hield. Natuurlijk ook Frits Barend in dit half uur vandaag... over kussende atleten en falende verslaggevers. Je kunt ons bekijken op de computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl. En je kunt reageren via Twitter, hashtag AfroVML. I have a dream. Met die gevleugelde woorden wist dominee Martin Luther King... de strijd van de zwarte bevolking voor gelijkheid in Amerika het best te beschrijven. Nu, vijftig jaar later, herdenkt Amerika deze speech... met een mars naar Washington met honderdduizend mensen. En komende woensdag met een speech van president Barack Obama. Die zal de wereld toespreken op precies dezelfde plek... waar Martin Luther King dat vijftig jaar geleden deed. Ik ga het erover hebben met Chris, uh, Chris Quispel... docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Welkom. Frits Warhond uh, daarnaast. Uh, Frits, uh, st staat die speech in jouw geheugen ge gegrift? Ja, die staat zeker in mijn geheugen gegrift. En ik ben er eigenlijk schrikkelijk van dat in 1963... dus nog ongelooflijke rassendiscriminatie in Amerika was. Het is maar 50 jaar geleden. Dat realiseer je eigenlijk niet. Ja, want daarom uh, werd die speech natuurlijk gehouden. Ja. Laten we heel even naar een klein stukje uit die speech luisteren. I have a dream. that one day. This nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident... that all men are created equal. Yeah. Martin Luther King, Chris Kispel. Ja, in 1963 werd deze speech gezien ja, als het hoogtepunt... Hè, in de strijd tegen eh, racisme en ongelijkheid. Ja, uh, eigenlijk is de, de roem van de speech is later gekomen. Het is wel zo dat in uh, in de tijd zelf. Voor uh, de New York Times, die kopte al. I have a dream in hun verslag van de bijeenkomst. Die zagen al wel het belang. Die zagen al wel het belang. Maar uh, bijvoorbeeld The Guardian heeft uh, deze week op zijn, inter op zijn internetpagina... het stuk afgedrukt wat hun uh, verslaggever in Amerika... in die tijd heeft geschreven over die Martin En ja. Martin Luther King en de speech staan daar niet die, in. Ik kwam daar helemaal niet in voor. Ja. Waar, waar... schamen ze zich nu om. Door ja. voor. Maar, toen, uh... maar hoe moeten we die speech plaatsen? Waar kwam je uit voor? Waar kwam die uit voort? Um, nou denk ik denk, zei net al, geschokt te zijn door het feit dat er in 1963 nog zoveel discriminatie was. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. In 1963 waren, was een groot deel van de Zwarte Amerikanen nog twee Droongsbruggen, allemaal, alle die in het zuiden woonden, hadden. Geen stem, want bijna allemaal hadden geen stemrecht bijvoorbeeld. Ze waren het slachtoffer van allerlei dagelijkse pesterijen. Grotere en kleinere discriminatie. En vergelijkbaar met wat in Zuid-Afrika de kleine apartheid heeft. Dat je niet naar het zwembad mocht. Dat je uh, alleen op het balkon mocht zitten in de bioscoop. Allemaal oh, van dat oh, soort... Dezelfde bus, bussen nog ook. Uh, de segregatie was ja. ook nog sterk in het openbaar vervoer. Bussen voor zwarte en witte. Uh, uh, nee, voor, voor, uh, in, in, achter in de bus zaten, ja. de zwarte voor in de bus zaten. De blanke. Ja, want, want, want een actie daartegen heeft hier heel ja, is eigenlijk het begin geweest ja. toch ook van acties tegen ja. uh, die, dat racisme. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, de burgerrechtenbeweging begint eigenlijk op, op twee momenten. Op het moment dat het Hoge Rechtshof verklaart dat segregatie ongrondwettig is. Maar vooral uh, denk ik op het moment dat in Montgomery, Alabama... een zwarte vrouw, Rosa Parks, weigert op te staan voor een blanke man. Ja. En dan wordt ze gearresteerd, de bus uit de grootte, en dan begint de Montgomery busboycott. En dan is men op zoek naar iemand die die boycott, die een jaar zal duren, uh, leiding te geven. En dan komen je uit bij een jonge dominee, of die 23 was of 24, die net was begonnen uh, in Montgomery. En dat was Martin Luther King. En dat was achteraf een gouden greep. Nou, u zegt uh, bijvoorbeeld een krant als The Guardian, zag toen nog niet uh, het belang van die speech. Maar had hij wel een resultaat met zijn actie, Martin Luther King? Nou, de, de Mars zelf maakte natuurlijk enorme indruk. Moet je even voorstellen, 200, 250.000 mensen die naar Washington waaronder heel veel hele bekende Amerikanen, heel veel, heel veel filmsterren... heel veel muzici, uh, blanken, niet alleen zwart, maar ook blanke... Uh op dat moment was het nog heel uitzonderlijk... dat je in Amerika überhaupt zwarte Amerika op tv zag. En, maar deze Mars of en, en, en de speeches die we hebben gehouden... de muziek die we hebben gemaakt, dat werd uitgezonden. En deze speech van Martin Luther King heeft dus een enorm bereik gehad. Hij zei daar eigenlijk niet eens zoveel dingen... die hij al niet veel vaker eerder had gezegd. Maar ineens heeft hij een, een publiek van tientallen miljoenen. En het is opgenomen en het kan nog steeds afgespeeld worden. We kunnen het ieder moment van de dag bekijken op YouTube. Als ja, want dat, dat gebeurt veelvuldig. Waarom heeft die speech dan in ieder geval later... Zeker zo'n zo uh, gigantische status gekregen? Uh, nou, maar het is natuurlijk een, een, een mooi verhaal. He, als, je, als je nu hoort, misschien was het fragment net even te kort om, om, om veel indruk te maken. Maar bijna iedereen kent het wel. Uh, als je naar uh, die hele speech, nou in ieder geval zeker het slot van die speech hoort. Met AIF 3, inderdaad... het uh, verder gaat met Let Freedom Ring. Uh, dat, dat, dat inspireert, dat maakt indruk. En iedereen kan er wat van oppakken. De Chinese studenten in Tiananmen Square die gebruikt het. Uh, rechts amerikaanse republikeinen gebruiken het tegenwoordig ook. Ja, maar het unieke was ook het geweldloze wat hij predikte. Ja. Tegen het, uh, zeker omdat hij uh, tegenover dat extreme geweld van blanke zuiderlingen ja. uh, stond. Er, je onderschat dat niet. Er nee. zijn heel veel mensen gedood en ja. mishandeld. Wat en nou. ook weer geweld uh, bij, bij zwarte bewegingen opriep, hè? De black Panther uh, in die uh, tijd. Uh, nou, ja. wat je wel ziet is dat heel veel geweld hebben zwart niet gebruikt. De zwarte panters een beetje. Maar wat, uh, ze, ze flirten wel met geweld, geweld hè? De, de, de zwarte panters die uh, aan het eind van de jaren zestig uh, opkomen laat zich graag fotograferen met, met geweren. Die in zwarte, ja. zwarte leren pakken. Het zag er meer gewelddadig is, uit dan het is, dat het gewelddadig ja, was. Ja, maar met, er zijn uh, uh, schietincidenten geweest met de politie in hm. Californië. Dus, maar Martin Luther King was daar niet van. Heeft nee, hij in die zin uh, wat bereikt? Ik bedoel, hoe is het nu eigenlijk in Amerika als het om zijn speerpunten gaat? Um, nou, nog steeds niet, niet, niet helemaal goed, denk ik. Kijk, de, de, die kleine discriminatie. De, de zwarten mogen nu naar het zwembad. Ze mogen nu door de voordeur naar de film en al dat soort dingen. Maar uh, wat in 1965, toen eigenlijk de succes juridische succes leek te zijn... Uh, ineens uh, heel duidelijk bleek, wat Martin Luther King zich ook realiseerde... dat het allerbelangrijkste de economische achterstand was. En economische achterstand, dat los je niet op met wetgeving. De armoede onder zwarte in Amerika. En, uh, natuurlijk ja, dat is in Nederland niet anders op dit moment. Nee. Dat maar je, kijk, je kan natuurlijk. Je, wat je ziet is een hele geleidelijke vooruitgang. Kijk, het feit dat er een zwarte president is, is natuurlijk niet niks. Nee. Het feit dat onder Bush acht jaar lang. een zwarte uh, minister van Buitenlandse Zaken is geweest, ja. dat is niet niks. Uh, maar tegelijkertijd is het gemiddelde inkomen van zwarte Amerikanen of 70 en dat is al heel lang er heel weinig stijgingen van dat wat blanken verdienen. Uh, er gaan nog steeds veel minder zwarte naar, naar de echte uh, goede universiteiten. Uh, er is een groot deel van de zwarte bevolking dat dat in, in ghettos woont en ja, bijna buitengesloten is van de Amerikaanse samenleving. En in welke zin, ja Frits vergelijk het ook al met Nederland. Ja. U, u, u beaamde dat ook in. Welke zin vergelijkt u dat dan met Nederland? Nou, dat wij in Nederland ook uh, uh, minderheden hebben... die op de arbeidsmarkt nog niet uh, gelijkbaar zijn. Op dezelfde is. positie zitten als de, als de autochtone Nederlanders? Nee. Nee, en dat heeft natuurlijk uh, allerlei oorzaken. En natuurlijk, migra migranten die kunnen niet verwachten dat ze meteen uh, naar de top van de arbeidsmarkt doorschieten. En dat zijn ook. net als, als in Amerika zijn er ook successen. of heeft een Marokkaanse burgemeester. Ja. Maar de gemiddelde marokkaan verdient veel minder dan de gemiddelde Nederlander. Is er iemand in Amerika die de erfenis van Martin Luther King heeft opgepakt... die zijn strijd voortzet? Voor um, nou, Niet, niet op zo'n prominente manier. Jesse Jackson is iemand geweest die natuurlijk heel duidelijk wel nou, geprobeerd met heeft... Ali. Ja. Die heeft veel gedaan op dat gebied. Ja, maar dat, dat, dat, dat ben ik met je eens. Ja. Maar dat, dat is James dus Brown alles, ook. Dat is maar, maar Brown, toch op ja. een ja. ander ja. soort figuur. Ja. Dat, ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel, heel veel mensen uh, uit de kunst, uit de wetenschap... Uh, die aandacht vragen voor de sociale maar, maar niet met, op die manier maar, of maar met die Maar niet als, als leider van een beweging. Jesse Jackson heeft geprobeerd een beweging op te zetten. Ook van, van, van, van, van Zwart, maar ook van Blanke. Ja. Hij heeft redelijk succes gehad, maar uh, niet vergelijkbaar met, met Martin En Obama Trump. heeft zich er eigenlijk een beetje... Je zou bijna kunnen zeggen zijn Hij wilde ja. niet echt als belangrijker voor de zwarte bevolking alleen. Nee, nee ontreden, dat he? heeft hij zeer bewust ja. uh, niet gedaan. Uh, ja. Anders was hij ook nooit gekozen zijn. Nee. Jesse Jackson is presidentskandidaat geweest. Hij wilde, wilde dat ja. worden voor de democraten. Uh, was ook niet onsuccesvol. Maar hij werd toch door iedereen gezien als, als de zwarte kandidaat. En dat betekent al dat je in Amerika de steun van heel veel blanken verliest. Chris Kusbel, tot zover bedankt. Want wij hebben namelijk naar aanleiding van het feit het 50 jaar geleden uh, is bedacht hier bij Vrijdagmiddag Live dat we mensen moeten vragen om op basis van de speech van Martin Luther King verder te dromen en geïnspireerd te raken de komende maanden krijgt iedere week iemand de gelegenheid zijn droom voor Nederland of de wereld te delen met de rest van Nederland. En het spits wordt afgebeten door journalist en directeur van debatcentrum De Bali, Jori Albrecht. Ik heb uh, ook een droom. Een droom van bloeiende landschappen, van meidoornheggen en rietoevers... van kikkers en ooievaars, van koeien in de wei... en bovenal van gezond en smakelijk voedsel. Kortom, een droom van weiden met bloemen... en blauwe korenbloemen in de gele korenvelden. Maar op dit moment zorgen landbouwsubsidies aan de agro-industrie... voor monoculturen en kaalslag, subsidie aan dierenleed en gifspuit. Met als gevolg dat vogels, vlinders en bloemen in rap tempo geheel verdwijnen. De landbouwsubsidies van Nederland en de Europese Unie worden vrijwel volledig ingezet voor steun aan milieuvervuilende landbouwindustrie. De begroting van de Unie is ongeveer 150 miljard euro per jaar. En bijna de helft van die begroting, dus ongeveer 70 miljard per jaar, wordt uitgegeven aan steun aan dieronvriendelijke monotone megalandbouw. We hebben het nu in Nederland over 6 miljard aan bezuinigingen, maar we verkwanselen in Europa jaarlijks meer dan 10 keer zoveel aan subsidie voor milieuvervuilende landbouw. Die subsidie gaat op aan voedselgiganten als Nestlé en aan heel grote boerenbedrijven die eindeloze vlakten van dezelfde maïs of soja aanplanten. Landbouwsubsidies zijn de belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van het mooie boerenland, kortom van de schoonheid van Europa. En wat er op kosten van de belastingbetaler geproduceerd wordt... is rijkelijk bespoten met landbouwgif. We zijn net gek, want we moeten die smerigheid vervolgens ook nog opeten... en aan onze kinderen te eten geven. Laten we die subsidies aan milieuonvriendelijke voedselproductie gewoon stoppen. Laten we de gifdruiven en gifaardappels het gewoon zonder belastingcenten doen. En laten we in plaats daarvan biologische landbouw steunen... Een klein beetje van die 60 miljard per jaar is al voldoende. En laten we de rest in onze zak houden. Geen bezuinigingen meer nodig. Alleen al het stoppen van de valse concurrentie... van landbouwsubsidies voor giflandbouw... giflandbouw zal de biologische landbouw en dus het landschap doen opbloeien. Laten we Nederland en Europa mooier en gezonder maken... en de landbouwsubsidies stoppen. Ik heb een droom, een droom, een droom van bloeiende landschappen. Joey Albrecht, dank je wel. En volgende week... Dus een andere droom uh, van een andere spreker. Zo direct. Frits Barend. Wist je, wist je dit allemaal? Ja, jij niet? Nou ja, ik wist het wel. Maar <laughs> je trinkt dan niet tot je door dat ja. er 70 miljard subsidies naar landbouw gaat. Daarom is het goed uh, ja, daarom, dat we hier deze sprekers hebben zeer uitgenodigd, goede, uitgenodigd. Zeer goede droom. Zelder Frits over sport, maar nu eerst muziek. 16. makes me think Zazie met de Miljoen Klassieke Old Man. Sport met fiets. Fiets varen. Hoofdredacteur Van Helden en naast hem nog historicus Chris Kispel. Uh, uh, liefhebber van sport? Ik ben zeker liefhebber van sport. Ja. Bedrijver van sport? Uh, nou, voor de conditie, maar niet. Uh, niet fanatiek? Niet in de vorm van wedstrijden, dat is voorbij. En favoriete sport, om naar te kijken dan? Ja, voetbal toch, toch wel. Toch wel weer voetbal, ja, ja. ja. Nou, dat komt goed uit, want daar zal het ongetwijfeld over gaan, toch Frits? Ja, er is heel veel gebeurd deze week. We beginnen met de tops. Uh, Oké, okay. we hebben zilver gewonnen bij het wereldkampioenschap uh, atletiek... op een nummer waar we nooit iets doen. Emiel Mellert hadden we vroeger, maar het verspringen. En onze Nederlander heet Ignatius Gaisa. Die was tot drie weken geleden nog Ghanese en is nu ineens Hollander. Dan moet je nagaan, het Nederlands basketbalverbond heeft twee wedstrijden verloren... omdat ze twee genaturaliseerde spelers hadden opgesteld. Je mag er maar één opstellen. En die naturalisatie was niet helemaal goed verlopen. En die jongen, drie weken is hij Nederlander. Maar dat deed me een beetje denken aan het fantastische boek van Arthur Japin, De Zwarte met het Witte Hart. Waarin twee Afrikaanse Ghanese prinsjes, Kwasi en Kwame... in 1837 als onderpand worden gegeven aan Prins Willem de, koning Willem I. En ik vind het ook een beetje, ja. Je eigenlijk niks dat. Ik gun het die jongen, maar ja. het is dan niet dat je en zegt dat het je boven. <laughs> en dat is ook misschien de reden als je dit onderpand bedenkt. dat Willem-Alexander geen Koning Willem IV wilde heten. Want je wilt toch niet de erfenis hebben van zo'n Koning Willem I? Zou dat het zijn? Dan top 2. Tom Dumoulin is pas 22 jaar. en is dé revelatie, vind ik, van het Nederlandse wielrennen. Dat is niet Bauke Mollema. Dat is niet uh, Laurence Stendam. Dat is die. Uh, Tom Dumoulin, 22 jaar. Uh, hij werd tweede bij het Nederlands kampioenschap... Johnny Hoogland, werd derde bij het NK Tijdrijden... en was in de Tour, werd hij steeds beter in de derde week. En dat zijn de goeien. En vorige week, hij rijdt voor Argos Shimano... de meest succesvolle Nederlandse ploeg. En zaterdag ontroon hij in die prachtige rit... in de Waalse Ardennen Larsboom als leider van de Neko Tour. Uiteindelijk werd hij tweede, want in de Vlaamse Ardennen... moest hij zijn meerdere kennen, in de Tsjech-Stibar... Maar uh, een groot talent. Hij heeft gereden in de talentenploeg van Rabo. En hoe Rabo dat doet. Maar elk talent dat naar boven komt in die talentenploeg rijdt. Doet het in een andere ploeg. Beter, ja. En dan uh, mijn absolute top is uh, PSV. Dat deed dinsdag zijn groot examen tegen AC Milan. En ik heb zelden zo'n leuke wedstrijd gezien... en zo'n gelijkwaardig PSV. Gemiddelde leeftijd, geloof ik, 12 jaar. <laughs> ja, uh, maar het was echt ge een genot om naar te kijken. En ik ja. zat achter de directie van uh, AC Milan. Ik was uitgenodigd. Oh, je hebt genoten. Ja, en Milan maakte dan een kwartier 1-0. Toen dacht je, zie je wel, leuk PSV. Maar achter gaan we weer. Mark van Bommel, die zich ergerde aan de hakballetjes. Nou, Mark, ik zie tien keer liever hakballetjes... dan schoppen en ellebogen. Ik heb juist genoten van die hakballetjes... en die frivole acties. En Milan had moeilijker dan ze dachten, want toen PSV 1-1 maakte... ik heb die directeur van Milaan nog nooit zo zien vloeken... en god, zien stampen, Oeh, oh Milaan is er niet gerust op. Dus nee, nee want plassen, het bleef 1-1, denk je dat het, ze het gaan redden? Nou ja, dan krijg je toch weer... iedereen denkt dat AC Milaan met al zijn... Uh, routine en als een ervaring, ja. maar als die Balotelli zo vervelend, ik vind hem fantastische voetballer, maar een klein beetje irritatie en hij is weg. Ja. Ze moeten hem proberen te irriteren. Die reken oh. kan dat. Die heeft met hem gevoetbald. Die heeft respect voor hem, maar net niet voldoende respect om te laten gloriëren. Goed advies, Chris. Dus, spel, of heb je niet Ik geef uh, PSV een kans. Uh, het lijkt me een heel goed advies. En Balotelli provoceren is vermoedelijk ook niet al te moeilijk. Nee, is niet zo moeilijk. Maar nee, misschien nee. wel levensgevaarlijk. Ja. Dat die... uh, uh, wel. Maar goed, en, uh, dat moet je maar voorover hebben. Ja. Gisteren, de dressuuruit is weer zilver gewonnen. En dat vind ik prachtig, vooral voor Gal. Die zijn goede paard voor de Olympische Spelen van Londen. Kwijtraakt en nu weer een nieuw paard heeft. En dat heel goed doet. Dan de flops. Nou, eerst gisteravond Feyenoord. Ik wist niet wat ik zag. Ja. Ik ben echt geschrokken van Feyenoord gisteravond. Fey maar 1-0, daar mogen ze echt heel blij mee zijn. Keeper Mulder redden ze. En Rusland. Nou, dan de hockeyvrouwen daarna, uh, daarna. Die uitgeschakeld werden voor het EK. En dan hoorde ik vanochtend... dat ze van hun voetstuk zijn gevallen bij Radio 1... Kom op, zeg, van hun voetstuk gevallen. Die meiden zijn twee keer achter elkaar Olympisch kampioen in een post-Olympisch jaar. Ik kan me de maatje pauwen. Dat zijn amateursporters die een heel klein beetje verdienen. Die hebben vorig jaar een klein beetje willen nagenieten van dat goud bij de Olympische spelen. Mogen ze hebben een beetje genoten. Dan, ja, en die komen nu langzaam weer in vorm. En die EK is jammer, maar ze zijn niet van hun voetstuk gevallen. Ja, als je normaal alles wint en nu een keer verliezen. Ja, dat is het nou... risico als je alles wint. Dat betekent dus iemand die alles wint, als hij in één keer verliest, valt hij van zijn voetstuk. Nee, Hoedstuk. sinds twintig jaar staan ze niet meer in de finale. Nee, nou ja, goed, kijk, het, je weet van tevoren wie de finalisten of halve finalisten zijn bij hockey. Dat is het nadeel van het hockey. Uh, maar goed, ze zijn dus, zitten niet in de finale, ze gaan dus voor brons. Als okay. zijn niet van het voetstuk gevallen. Uh, Dan vind ik ook een flop. Gareth Bale, die voor 100 miljoen euro naar Real Madrid gaat... dat is een prima voetballer, maar je hebt twee voetballers die eruit springen, Dat zijn Ronaldo en Messi. Ja. Laten die 50 miljoen waard zijn. Real Madrid heeft een schuld van 500 miljoen euro, als het niet meer is. Dus jij en ik, want ze zijn bijna failliet, dus jij en ik betalen Gareth Bale. Is ja, want we helpen Spanje ook weer ja, natuurlijk. Via, via en subsidies. wat Jori Albert net zei... via niet landbouw maar voetbalsubsidies betalen wij dus Gareth Bale. Wat zou Bale. Messi waard zijn, denk je? Ja, als die Garrett Bale, 100, 100 miljoen, is hij een miljard waard. Want die is zoveel beter. Is zo speelt, veel beter? verbaas je ook hierover? Die kan de ABN kopen. Uh, op ik, ik, ik ben er stom verbaasd over. Een goede voetballer. Maar 100 miljoen, dat is of je de begroting van de complete Nederlandse Eredivisie. Nou, bij, ja, bij Ajax, Feyenoord en PSV en dat samen. In ieder geval ja. samen ja. En dan vind ik ook een schande. Het Handbalverbond heeft uh, twee jaar geleden het Europees Kampioenschap niet kunnen organiseren. Kreeg de financiën niet rond. Nou, daarvoor gestraft mochten, mochten de handbalteams niet meedoen aan het Europees Kampioenschap. is elders. En dan krijgen ze een boete van 500.000 euro... van de internationale handbalorganisatie. Ik is een grof schandaal, want wie tref je daarmee? De handballers en de handbalsters. Dus dit zijn bestuurders, zoals heel veel bestuurders... die niet voor de sporters zitten, maar voor zichzelf. Hmm. Wat met die straf, straf je niet de bond, maar straf je de handballers. En ook die prachtige meiden die graag naar Olympische Spelen willen... en die 500.000 euro erg goed kunnen gebruiken. De andere flops. Uh, nou, ik zat... Uh... Naar Langs de Lijn te luisteren. Wat ik een ontzettend leuk programma vind geworden. Sinds Henny Schut en Hugo Borst het presenteren. Het duo trekt zich aan de enorme rijste brei van non-informatie. En vooral naar niet luisteren. En Hugo en Henny luisteren. En geven een leuke kleur aan Langs de Lijn. Maar ze hebben ook zondag helaas zitten slapen. Oh. Want ik. Om half vijf begon FC Twente, FC Utrecht met als verslaggever Richard van der Maaden En ik moest tot de 56e minuut denken, arme keeper ruiter van de FC Utrecht. Het was toen al vier of nul. Arme keeper ruiter. je wordt links en rechts gepasseerd. We gaan even naar de fragmenten luisteren.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 Nou ja, dat vind ik een hele flauw woord. Ben ik, die twee lijken niet echt op elkaar, want dat betekent Jeroen Voeven... is namelijk heel dik, maar het komt er wel op neer... dat is typisch iets voor blanken, we halen alle blanken door elkaar. Na de 56e minuut was hij erachter. Ja, ja, ja, goed. En dan hadden Hugo en Henny natuurlijk ook op moeten letten. Ja. Maar toen werd daarna Tom Dumoulin geïnterviewd... ook door een verslaggever van Langsleen Joris van der Berg. En Tom Dumoulin heeft in die etappe in de Vlaamse Ardennen. Een eco Tour gewonnen en hij zat alleen. En je weet, het is een ploegenspel vaak, wielrennen. Je moet iemand hebben die je uit de wind houdt. Tom de Buller heeft zaterdag voortdurend op kop gereden. Dat zal hem heel veel kracht hebben gekost... om maar die, die leidersstrui te bemachtigen. Hij wilde één keer die leidersstrui winnen. Dat kan ik me best voorstellen. En daardoor kwam hij zondag net wat tekort. Maar luister even nu naar het volgende fragment. Je panikeerde ook niet toen Chavanel weggereden was en op een bepaald moment ruim 35 seconden voorsprong had? Nou ja, dat was, uh, dat was niet een mooie situatie. Uh, maar uh, ik, ik kreeg hulp uh, uit de onverwachte hoek. En uh, daar had ik niet om gevraagd, maar het was heel fijn. Waar waren jouw ploeggenoten toen? Kijk, de vraag die je natuurlijk moet stellen... Je krijgt... Hulp een onverwachte hoek. Welke hoek dan? Dat dus een, ja, dat is dus een combi. En dat bedoelde ik met lul maar raak. Het interesseert me niet wat je zegt. Ik luister toch niet. En dat vond ik ook. Hier hadden ook Henny en Hugo moeten intreden. Die zeggen: ja. van wie kreeg je dan hulp? Hij heeft dus hulp gekregen van een andere ploeg. Wie was die ploeg? Je dan? weet nog steeds niet welke. Nou, ik hoorde later begrepen. Ik heb s'avonds nog een beetje teruggekeken. Sebastian Langeveld wellicht. Mm -hmm. Die rijdt voor een Australische ploeg. Die heeft volgend jaar geen ploeg. Dus je zou zomaar zijn. Maar dat, dat had je willen horen: Ook ja. sollicitaties bij Argo Shimano. En dus als die primeur hebben ze dus laten lopen. Ze hadden die primeur misschien wel kunnen krijgen, maar lul maar raken. Het interesseert me niet, ik luister toch niet. Henry en Hugo, beter opletten. Ja. Het, laatste, het laatste flop. Nou, dat die Xenia Rizhova en Juliana Gishkushina heel goed. Die wonnen de 4x400 meter goud, estafette, zondag in... Uh, met WK Athletiek in Moskou. En die gaven elkaar wel zo'n erotische kus. <laughs> daar spat er erotiek vanaf. Als ik jou zo'n kus geef, weet ik zeker dat we morgen in de story staan. Ik denk het ook, ja. En die werd dus geïnterpreteerd. Ook de NRC opende daar maandag een sportpagina mee. Was dit een statement, ja of nee? Nou, die twee vrouwen wisten niet hoe... Nou, ze moesten zeggen, het was geen statement... want ze waren allebei getrouwd. Ik dacht eerst nog met elkaar, yeah. maar dat is dus niet zo. Oh, met een man. Ze hebben een man getrouwd. Geen oh. voor baf, in Rusland. Kan dat. <laughs> maar ik vond het ontzettend lullig dat ze niet... die kus was zo erotisch. Die ene vrouw pakt die andere vrouw in de nek... Zon daar vol op de mond... Ik bedoel, dat was meer dan een statement. Dat even, was een statement. Even check. Chris Quispe wel gezien, die kus? Uh, ik heb de foto's gezien. Ja, en, en erotisch? Uh, dat, dat, dat bleek niet een onschuldige kus. Nee, maar ik kan me voorstellen dat ze niet uh, daarop door zijn... Je komt ervoor in de gevangenis. Nou, ja. dat, dat, dat is niet niks. En ze zoeken elkaar ik... allemaal, hè, al die ja. atleten. Ik, dus... ik, ik vond het moedig en dat ze daarna dat weer terug Ja, dan zaten ze nu vast. Ja, nou ja, dat zou dan inderdaad, dan zou de internationale atletiek, atletiek kunnen moeten ingrijpen. Maar het doet me wel denken aan die vrouw die voor de tweede keer zwanger is en zegt: ik weet mijn God nu het gekomen is. <laughs> <laughs> Waarom? Ja. En met dan zijn mee, want ik heb nog ooit, het IOC heeft dus gezegd dat je. homo's mogen openlijk homo's zijn tijdens de spelen, maar daarna mag het weer niet meer. Ik vind dat echt weer een grof schandaal. Voor alle duidelijkheid, Frits barens zijn tops en flops. En ik drank, eh, dank Chris Quispel ook voor zijn eh, verhaal over Martin Luther King. En we gaan zo direct eh, met Rolans praten over ABN Amro. Amro.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 Hij is doof. Vanavond, vanaf 7 uur, een uur lang, auteur Rodan Al-Ghalidi... over zijn laatst verschenen bundel, liever niet, Antwoord de liefde... in Brans met Boeken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol... en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro.